9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Witte Huis zal een wetsvoorstel van de Republikeinen steunen... waarin ambtenaren die nu door de shutdown gedwongen onbetaald thuis zitten... toch worden betaald.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 Henk Krol overweegt als bestuurslid actief te blijven voor 50PLUS, dat meldt RTL Nieuws. Krol zegt dat hij veel steunbetuiging heeft ontvangen uit de politiek, de partij en van kiezers na zijn vertrek als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Volgens RTL Nieuws sluit Krol ook niet uit dat hij lid blijft van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS, al denkt hij dat hij daarvoor te beschadigd is geraakt.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 In de Nederlandse natuurdocumentaire De Nieuwe Wildernis heeft de status van Gouden Film bereikt. Sinds de première een ruime week geleden hebben meer dan 100.000 mensen de film van regisseur Mark Verkerk bezocht. Voor een natuurfilm is dat uitzonderlijk. De Nieuwe Wildernis gaat over het natuurgebied De Oostvaardersplassen in Flevoland. Het weer...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 NN today Ventritt Byans Het is 4 over 9 een hele goede vrijdagavond Iedere vrijdag sluiten we in BNN Today de week af. Deze week doe ik dat met een heleboel fijne gasten. Marielle van Essen, topadvocaten. Arsena Superzat zit hier en zij is presentatrice. Rolf-Jan Duin, politiek verslaggever en scenarist. En zo nog veel meer Willem Bos. We praten straks over Volkert van der Graaf. Want dat deed iedereen deze week. En over Henk Krol, de voorvechter van pensioengerechtigd Nederland... vergat zelf per ongeluk pensioenpremies af te dragen. Meekijken, dat kan overigens via het knopje webcam op radio1.nl. En graag ook meespreken, dat kan natuurlijk via alle sociale media... via Facebook, maar ook via Twitter. Hashtag BNN Today. Maar we gaan snel eerst naar het voetbal. We gaan naar de Twente. En daar zit Ragnar Niemeyer want er is iets gebeurd. Hè? Nog geen vijf minuten gevoetbald in de tweede helft in Leeuwarden hier. En de meeste mensen zijn, nou, ja, zijn terug uit uh, de koffieruimte, om het maar zo te zeggen. Maar er komen er ook nog een heleboel binnen. Die hebben de 0-1 van Twente gemist... Goal van Castanjos. Twente pikt de bal op aan de linkerkant van het veld. Gutierrez paast in. Dan Promesse met links in het strafschopgebied aangenomen door Castanjos Met de rechtervoet keurig netjes uh, snel de doelman van Cambuur gepasseerd. Leonard Nienhuis in de lange hoek. Goeie goal van Luc Castanjos. Zijn controle is niet altijd om over naar huis te schrijven. Ook vanavond niet. Maar dit deed hij uh, uitstekend. En dat hij kort daarvoor toch ook een mogelijkheid had laten liggen. Hoekschop nummer 5 voor Twente, daar kijken we naar. De ploeg uit Enschede op voorsprong, een klein beetje tegen de verhouding in toch. Daar is de trap, lijkt me wat laag, nou komt toch gevaarlijk bij de eerste paal. Daar is Nienhuizen, dan kan eruit verdedigd worden. Overigens kreeg Cambuur. Over, dat moet ik nog even kort zeggen. Vlak voor de rust, in het fluitsignaal, nog een geweldige kans via een mooie schot van Van der Laan. En toen werd er gefloten... In het eindsignaal. Dat was heel vreemd. Dat had de scheidsrechter niet mogen doen. Maar goed, de bal ging naast. En nu leidt Trente dus in Friesland. BNN Today. Zet een punt achter de week. Groenlof, waar gaan we het over hebben? Overheen Krol. Want het is niemand ontgaan. He. Die is opgestapt als leider van 50 Plus. Krol verlaat de Kamer. naar aanleiding van een stuk in de Volkskrant. waarin oud-werknemers van de Gaykrant, krant Krol was daar vroeger de baas. die vertelde dat hij jarenlang de betaling van pensioenpremies was ontdoken. en dat is niet zo handig als pensioenen je speerpunt zijn. Elke week struimt onze redactie alle muziekbibliotheken af. Op zoek naar goed materiaal voor Nieuwsbeat. Het nieuws op muziek dat we hier elke vrijdag draaien. En deze week gaat het over de Zwanenzang van Henk Krolders Op muziek van Mad Regime. En het nummer heet Je met En dat is heel toepasselijk, want dat betekent. wie heeft iemand die Frans gestudeerd. Ik denk dat toevallig niet het. Ik, het ik trek me vast. terug. Ja, ik ook. Ah, nee, ja. Ja, ja. ja. ja, of, uh, ja. ja. Ik snap ja. wat je bedoelt, ja. maar ik gaf het goed. antwoord. Ik trek me ja. terug. S'avonds na tien klinkt het anders. Ja, maar... ja ik vertrek of ik kapper. Mee, of, Alleen de vrouwen lachen, dat is ook wel heel gek. <laughs> Sorry. Meer, meer van dat. Ja, maak hier nog maar eens wat van, Rolof. Uh, ik, ik, ik ga gewoon naar de laatste gewoon op, op mijn papiertje. Ja, de een, news, de een news serieuze toon nu, kom ja. op. De nieuwsbeat van deze week. henk versus Mad Regime.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 Henk Krol stopt als partijleider van 50 Plus en als Tweede Kamerlid. 50 Plus, dat is Henk hier weer. Krol zou als hoofdredacteur van de g krant een aantal jaren geen pensioenpremie hebben betaald voor zijn personeel. Zo ga je niet met mensen om. Henk Krol weet als lijsttrekker vorig jaar nog twee zetels in de Tweede Kamer te halen. En wordt hartstochtelijk toegezongen. me je weet niet waarom ik ben. C'est triste, Diszeke pure. Si c'est maakte zijn bekend in een e-mail die naar verschillende media is gestuurd. Daar denk je weer, die inbox die uh, explodeert bijna. Mijn strijd is gestreden, mijn vijanden hebben gewonnen. Moeten we het niet eens hebben over de manier... waarop in het verleden met ons pensioengeld is omgegaan? Na de publicatie in de Volkskrant is het voor mij onmogelijk... door te gaan als volksvertegenwoordiger. Jij mag je pensioen zelf niet uitkiezen, dat nee. doe je werkgever bepaald. Ik kan niet anders dan een functie neerleggen. En dan dreigen er nu ook nog forse kortingen op de meeste pensioenen. Maar de strijd gaat door. Het is aan anderen om verder te strijden. En het eerste wat het kabinet zou kunnen doen... is de aangekondigde pensioenkortingen niet door laten gaan. Let op deze partij, de 50-plus-partij van Henk Krol. In de peilingen uh, staan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 Richter Jan Nagel van 50Plus. Ik ken niet alle feiten. Het is een privézaak. Het heeft niets met 50Plus te maken. Het gaat over een periode dat 50Plus nu niet eens bestond. Maar het is vindt <tieden> weerstand. Nu publiek is <in> dat, <de ene> Plus, dat is Henk weer. Hij zegt van ja, ik heb zoveel steun gehad uit mijn achterban... dat ik bijvoorbeeld een functie in het bestuur van 50PLUS zou kunnen gaan bekleden. U lijkt wel een popster, meneer Kroel. Ja. Plus, daar is Henke weer. Ik probeer het zo uit te leggen dat mensen thuis het snappen. Mijn strijd is gestreden, mijn vijanden hebben gewonnen. Moeten we het niet eens hebben over de manier waarop in het verleden met ons pensioengeld is omgegaan? Hij zegt eigenlijk, ik wist er niks van. Een secretaresse, die zou die pensioenpremies betalen. Die heeft dat niet gedaan. Ik kon er wat dat betreft ook niets aan doen. 2% van de mensen in Hilversum, van de, van de kiezers, heeft op uh, de partij gestemd van... Uh, van, van Henk, van Henk Ik was bijna zijn naam vergeten. Ja, precies. Oh, zo snel kan het gaan. Uh, als je naar nou zat, jij ja, draait deze, de originele muziek van deze nieuwsbeat uh, op Phoenix regelmatig. Dus als jij ja. het even afkondigt, dan uh, oh, heb het goed. Uh, dat was Met Regimes, Met Tier. Kijk, ja. fantastisch. Kan je gelijk even gaan zeggen wat je er eigenlijk van vond. Want dat nieuws dat is all over the place. Uh, jij las het en toen? Henk Krol? Ja. Oh, um, daar hadden we het over. <laughs> nee, daar hadden ja, het precies. over met het regime. Ja, ik dacht het, met het regime. Ja, um, ja. Uh, logisch dat hij uh, natuurlijk is opgestapt. Uh, en ook wel echt, uh, ja, je moet je doodschamen wat mij betreft. Als je, want daar, daar stond hij, uh, daar streed hij echt voor. Door de pensioenen, hij gebruikte dat natuurlijk ook als hoofdonderwerp. Maar had je het dan verwacht van, van hem? Vond je man nee, waarvan hij dat... Nee, dacht, helemaal niet. Nee, ik je, vond, er zit iets ik, achter. Ja, ik vond dat echt uh, een beetje vreemd. En ik vraag me ook echt af of die er echt niet van op de hoogte was. Hij zegt niet natuurlijk. inmiddels wel wat over verteld. Uh, hij heeft ook bij RTL inmiddels via via een interview gegeven. Niet voor een camera, maar via de verslaggever van RTL. En daaruit bleek inderdaad dat hij al wel wist... maar het bij het begin van zijn partij in ieder geval uh, niet aangegeven heeft. Omdat het maar een beetje een klein partijtje was... en nog niet zo belangrijk okay. was. Rolf, uh, Jan, jij zit al te kijken. Dus van, ja, uh, hoe zit dat allemaal? Jij hebt hem gisteren ja. nog gezien. Hè? Je hebt er bijna nog in zijn kamer geweest. Gisteren om, een, om vijf uur middags. Dus dat was uh, nou, nog geen twaalf uur voordat hij dat dramatische besluit mm. nam. Zoals hij dat zelf omschreef. Mm -hmm. uh, toen was hij nog hartstikke goed geluimd. Uh, maar toen moet hij toch eigenlijk wel een klein beetje... al op de hoogte zijn gesteld dat, dat Zal de volkskant toch wel gebeld hebben. Nee, nee, nou, hij heeft, heeft s'avonds laat, uh, zegt hij zelf. Precies. Hij ziet er maar even de, de, het artikel ingezien. En dat was de doodsteek. Ja, ja, ja. Nou ja en, uh, vandaag... Maar hij was op dat moment nog helemaal... Nee, er was toen nog niets aan de hand. Vrolijk, en, helemaal alles. vrolijk, ja. Maar... Uh... Of dit nou helemaal. Want hij doet ook alsof dit als een soort van donderslag bij heldere hemel kwam. En dat is een beetje exemplarisch voor hoe Henk Krol zich verhoudt tot de waarheid. Want, <lacht> uh, ja, Zo, dat, die gaat erop hoor. Dat is de, <lacht> de eerste van de avond op de tegel. Want in 2004 <lacht> heeft hij gewoon als, als hoofdredacteur van de Gekrant. Uh, al die mensen die dus jarenlang geen pensioen hebben gekregen, een contract laten op. Ja, 2007. Ondertekenen. Oh, ja. 2007. Ja, ja. Nou, sorry voor de Gelukkig dat een advocaat erbij zit. En ja, heeft de de de de de de en, en, en het belachelijke vandaag was dat uh, Norbert Klein, dat is dus de nummer 2 van 50 Plus, die gaf op een gegeven moment een interview. En nou, die gaf, uh, de, stond eerst twee camera's te woord. En die zei: van, Nou, het is vooral een persoonlijk drama voor Henk. Het is een persoonlijk ja. drama. En toen daarna uh, kwamen dan komen de schrijvende journalisten. En toen vroeg ik hem: Nou ja, persoonlijk drama voor Henk. Het lijkt me vooral een persoonlijk drama voor al die mensen die met geen pensioen hadden. Hmm. En uh, zijn die niet eigenlijk degene die echt hier uh, de, de het kind van de rekening zijn? Nee, nou, dat, dat zijn allemaal feiten, die, die, die, weet ik, die, die moet ik eerst zien. Dat weet ik nog allemaal niet. Vervolgens daarna kwam er nog een cameraploeg. En die vroeg van, nou, wat vindt u ervan? En toen zei hij van, uh, nou, het is natuurlijk uh, persoonlijk voor, uh, voor Henk is het heel erg. Maar ook voor al ook die vooral mensen ja. die een een contract tekenen in 2007. Wat voor contract heeft hij ze laten tekenen dan? Weet jij dat, Mariel? Ja, ja, ja, zeker. Wat ik zo mooi vind, is dat hij ja, laat een hoop tranen nu... en het is allemaal zielig aan zijn vijanden hebben gewonnen. Hij komt er dus achter, want ik wil hem nog best geloven... dat dat op de een of andere manier dan niet met opzet is gegaan. Maar dan komt hij daar dus achter dat hij jarenlang... de te storte premies niet heeft afgedragen... voor al die werknemers die daar gewoon recht op hebben... En dan laat hij die mensen dus voor al die jaren een contractje tekenen dat ze daar afstand van doen. Hij zegt daarover, want ik, ik ga toch moet iemand het een klein beetje voor henk rol opnemen ja. af toe, want dan weet je we in ieder geval wat hij ervan vindt. Hij zegt dat hebben andere mensen hebben dat gedaan al die tijd. Toen ik erachter kwam, toen was het een keuze tussen failliet of die contracten laten ondertekenen, en dat hebben we voorgelegd aan de wer werknemers. Ja, ik vind dat heel erg. Maar lastig. ga erop los zou ik zeggen. Ja, ik, ik, ik heb daar eerlijk gezegd uh, helemaal geen medelijden mee. Hij is als bestuurder is hij. Zelfs persoonlijk aansprakelijk. Ik bedoel, hij bestuurt daar die boel. Het is zijn verantwoordelijkheid. Dan zou ik denken, nou, dan, dan schrijf of noteer iets. En zeg dan, ja. ik probeer de komende jaren dat aan die mensen terug te betalen. Dan ga je toch niet als je zo'n voorvechter bent van pensioen. Met droge ogen die jaren daarna lopen bewegen. Iedereen op te rommelen met de pensioenen. Nee, je hebt zelf gerommeld met de pensioenen. Maar, yes. Rond dat faillissement overigens. Er zijn nog allerlei financiële afwikkelingen. Ook juridische afwikkelingen. Mm -hmm. Jij kan dat inschatten. Wordt ook gelijk vandaag gezegd. Nou, daar kan hij nog wel eens problemen mee krijgen. Zeker. Ja. Die mensen kunnen alsnog zeggen van... Nou ja, ik vind dat ik onder, dwang ben, uh, onder druk ben gezet om dat contractje te tekenen. Ik wil gewoon. Ik heb recht op dat pensioen. En Ze ik kunnen jou alsnog... bellen. Ze mogen Haalbare bellen, zaak, Marjelle van Essen. Nou, ik zag er, elders nog een ander bedrag van 5,5 ton langskomen... waar ook nog iets mee was, geloof ik. Dus het, in één keer komen er allerlei verhaaltjes los... dat je denkt, oh, wat geven Ook, ik, ook ik, vanuit het verleden, hè? niet van nu, hmm. maar vanuit het verleden. Maar al. ik snap één dingetje niet. Wat, wat bedoelde hij dan met mijn vijanden hebben gewonnen? Ja, ik vind het een... Nou, uh, ja, dat, nou, is jouw, ja, dat is jouw laat, we even dan ja, was, ja. Dat leggen we even uit. Willem, ja, want, Willem is natuurlijk een scenarist. Hij uh, is een man die houdt van drama. En je hebt even die brief. Ja, ja, ja, ja. Want vannacht om drie uur. Hij heeft dat uh, ja. Volkskrant artikel gekregen. Toen is hij om drie uur. Zo zegt ja. hij dat zelf. Gaan zitten. Flesje ja. wijn erbij. Is hij, ja, dat weten ja, we niet. Ja, ja, ja, maar zeker. is hij een brief gaan schrijven. Hier zitten enkele glazen wijn in. Ja, en hier ligt ja. het resultaat. Ja. In de krant stonden analyse. kleine stukjes. Ja. Ja. Maar je hebt het even geanalyseerd. Het is een het is inderdaad. Ik durf zelf zover te gaan dat ik niemand heilig is en dat het het, uh, de potsierlijke afscheidsbrief van Henkrol... misschien wel genanter <lacht> is... dan wat hij daadwerkelijk fout heeft gedaan. Het deed me een beetje denken aan... Uh, John Eubank en het... Uh, Koningslied, Konings... het uh, nachtelijke, nachtelijke woede, uh, die, die, uh, die, die die ook niet meer terug kon trekken. Ik wil jullie inderdaad wijzen op de eerste zin... mijn strijd is gestreden, mijn vijanden hebben gewonnen. Mm -hmm. En het zal, uh, het zal u ook opvallen dat er in de rest van de brief... niet meer gezegd wordt wie die vijanden zijn. Ja, dus uh, wat uitstelde dit ja, ja, voor vraag? Nou ja, dat zijn mensen die je pensioenen moet betalen waarschijnlijk. Ja. Dat zijn zijn vijanden. En uh, die die echt gewoon uit de lucht trekt van mijn vijanden. Er is ook geen enkele karaktermoord om gepleegd. Het zijn gewoon feiten. Het is King Lear. Dat is... Het is het, ja. dus, maar wacht, het wordt... Nog veel potsierlijker voor de mensen die het misschien niet hebben gelezen. Ik kan niet alles dan mijn functie neerleggen. Mijn leven heb ik oprecht geprobeerd te knokken... Uh, uh, voor de mensen uh, die dat niet kunnen. En dan zegt hij eigenlijk... vandaar was ik actief in de strijd voor de openstelling van het huwelijk. Wat hij eigenlijk vervolgens gaat doen is... een aantal dingen in zijn leven opnoemen die hij wel goed gedaan heeft. Waaruit blijkt ja, dat dit eigenlijk toch niet zo erg is. <lacht> dus hij zegt dat hij eigenlijk voor het homohuwelijk heeft gevocht. En dan komt het... Ik ben een strijder in harten nieren, geen boekhouder. Want natuurlijk de meest krankzinnige uh, opstelling is om te nemen. Zeker inderdaad als je zo opkomt voor. Uh, voor juist wel uh, het juiste boekhouden voor oude mensen. En daarna wordt het nog maar Je zegt, ik kom mijn werk doen dankzij mensen op de achtergrond. die aanvankelijk mijn financiën regelden. zoals mijn vader en mijn toenmalige partner. Ja. Eigenlijk zegt, dus eigenlijk was het vooral hun schuld. Hij nou. noemt overigens heel veel namen. Waarom denk je dat hij dat doet? Ja, het is gewoon smoke op mijn ass, weet je wel. Het is gewoon Arjen Broekhuis. Uh, iemand die onterecht van moord beschuldigd is, noemt hij vervolgens. Dick van Leerwaarde. En dan zegt hij, uiteindelijk hebben we daar gelijk in gekregen. Net als de Russische gay scene. Uh, uh, en vervolgens ook uh, de AIDS-golf wordt vervolgens genoemd. Wat niets te maken heeft... Um, met Henk Krol en... Uh, nou, en, hij, heeft, en zegt, hij zegt daarbij, ik heb het daarvoor ingezet... Ja, dus, om eventjes ook, zijn ja, panderes op Ik wil, de, even, op wil de, het toch even doen. ik, de, ik de, vind de, het de, een beetje gevoelig om te doen... maar ik wil het toch even doen. En hij zegt daarna ook, en ik heb toen ook nog kanker gehad, zegt hij. En daarna zegt hij, even met het knokken voor anderen... onderbroken voor knokken van mijzelf, Wat ja. ik echt wel een ponsierlijke en idiote uh, uh, uitspraak vind... in deze context. Ja, ja, ja. Buiten het feit dat je het knokken voor anderen... Je, ja, even met de knokken voor andere knokken voor mezelf. Behalve dan dus toen je geen premies hadden betaald... voor ja. mensen die mee, ja. niet bij je werken. Ja, ja, ja. Nee, nee, dit, dit is ongeveer, het punt is denk ik wel duidelijk... wat uh, Willem Bos hier met probeert te maken. De laatste ja, ja, zin wil ik alleen ook zeggen. De laatste zin is, de strijd gaat verder. Ik, heb op dit, ik ben op dit moment door al mijn kracht heen. Ik hoop dat anderen de strijd zullen voortzetten. Wat, ook wat exemplarisch is, de strijd gaat verder... Ik ben heel moe. De strijd gaat misschien wel niet hm, verder. Dan kun je in het geval van Marielle kun je daar aanvraag wel benemen dat de strijd doorgaat geloof ja. ik ja. toch? Maar overigens, nog even, want daarna is weer wat gebeurd. Vervolgens heeft hij RTL benaderd en heeft hij een interview aan een verslaggever gegeven en toen zegt hij: ja ik wil toch wel weer actief blijven voor de 50+ partij als dat mogelijk is. Of Jan uh, dat moet jij dan volgen en denken als secretaresse. Uh, uh, ja, <lacht> nou ja, nee, wat, wat Willem ook al zei. Er spreekt echt een soort messiascomplex uit. Van mijn hele leven heb ik voor jullie geleden en ook ja. nu leid ik weer en ik ben maar nu maar aan, is, het, is, aan het crucifixen. Is het nog op... mogelijk dat hij? Uh, ja, ja, dus een beetje grote stappen maken. In, in, in, het, in het bezuur kan hij daar gaan zitten. Ik bedoel, er zijn nogal wat vacatures, want de hele top is, er, is eruit gegaan dit ja, afgelopen weekend. Week, het is ja. er een zootje. Maar die hele partij, en dat is, is, een, is een verzameling van politieke vrijbuiters, die vaak wel gewiekst zijn en ook wel slim en handig zijn. Uh, maar je ziet ook wel, en dat vind ik, uh, moet ik zeggen, uh, uh, wel. Uh, Zorgelijk, dat het oprichten van een nieuwe politieke partij... zoals hier gebeurd ja. is. En dat hebben we ook in het verleden al heel vaak gezien... dat dat een aantrekkingskracht heeft op mensen met allemaal... Ja, rare verleden studieuze motieven. En vergeet Jan Nagel niet... die gewoon ja. een aardso is is. Dat was een vijfhonderdste partij. Die maar die heeft, stond, op, ja, ik die stond vandaag of? ook een partijtje... damage control te doen wat dat betreft. Die, nee, die geeft gewoon, gewoon een nieuwe. Heel erg voor Henk, maar, maar het had niets te maken... met, met 50 plus. En daar moest de partij ook vooral niet op afgerekend worden. Jan Nagel... Natuurlijk de oprichter van de 50 plus peiling van een vandaag, vandaag Die gaven aan dat 1200 mensen die twee weken geleden nog zouden stemmen op 50 plus, dat dat gehalveerd zou zijn. Diezelfde groep, daar zou de helft niet meer stemmen op 50 plus. Dus dan zou die 14 zetels naar 7 zetels gereduceerd zijn. Dat weten we natuurlijk nooit zeker. Er zijn geen verkiezingen. We gaan voetballen even. Dag naar meijer bij Cambuur Twente. 66 minuten op de klok. Twente leidt met 1-0 en is op weg om een klinische overwinning weg te halen in Leeuwarden. Want zo goed speelt de ploeg niet. Zoveel kansen zijn er niet voor de Enschedeers. Misschien wel nu de uitbraak op het middenveld met Ebesilio, maar die leidt balverlies. Had Castanjos de man van de goal na 5 minuten voetbal in de tweede helft. Hij had hem weg kunnen sturen, Castanjos, maar die bal komt niet aan. En een dubbele wissel gezien bij Kambuur, dat wel. Moktar kwam al eerder bij Twente voor Echam, dat we ook nog even noemen. En Brans en Dijkstein de aanval en de verdediging voor de onzichtbare veldballen. En de geblesseerde Lewin die al niet helemaal fit was voor deze wedstrijd. Kambuur met de bal in de as van het veld. Opening op links. Kijken wat de huurling van PSV, Rietsmaier ermee kan. De lijn is eruit. Kambuur is geschrokken van die tegengoal. Voorzet komt aan tegen Rosales en die slaagt erin om er geen hoekschop weg te geven. Want Cambuur krijgt vlakbij de vlag een ingooien te nemen. En Cambuur deed het goed in de eerste helft, creëerde mogelijkheden, schoten en zo. Maar ja, had wat weinig geluk en Twente scoort na vijf minuten voetbal in de tweede helft. En vervolgens is de lijn eruit bij Cambuur. Bal nu ingeleverd bij de doelman van FC Twente, bij Marsman. Je houdt hem eens in de handschoenen, gaat dan eens kijken wat... Ja, wie er vrij staat, wie graag de bal wil hebben. Nou bijvoorbeeld Rosales aan de rechterkant zou kunnen. Wordt nu inderdaad aangespeeld ter hoogte van de middenlijn. Kastanjos in de punt. De verdediging van Cambuur is massaal terug met een mannetje op 4-5. En Kastanjos dan op avontuur gestuurd door Tadic. Hakballetje nog op de achterlijn van Castanjos. Maar daar kan Rosales niet bij. En zo komt Cambuur weg uit de problemen voor zover aanwezig. Maar ik zie Cambuur niet zo snel gelijk maken tegen Twente. Dat leidt met 1-0. We hebben nog wel een kwart wedstrijd te spelen. Want we zitten in de 67 e minuut. Maar er moet iets gaan gebeuren bij de thuisploeg. Graag naar je dankjewel. Het woord is aan uh, Rudolf Volkert van der Graaf die moet gewoon op proefverlof kunnen. Net zoals wij allemaal. We concludeerde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming deze week. En rechts Nederland was er als de kippen bij om daar wat van te vinden. We zouden de rizé van de wereld zijn om de moordenaar van Pim Fortuyn ook maar één dag eerder vrij te laten dan nodig is. Niemand uit te leggen, uh, niet aan nabestaanden, maar ook niet aan de Nederlandse samenleving die net misschien tot rust is gekomen. En nu de moordenaar van Fortuyn op een terrasje kan tegenkomen vanaf, uh, vanaf uh, nou, dit najaar. Het is nog steeds uh, de wereld verbeteren hè? Die ook uh, moord een uh, legitiem wapen vindt. om datgene te bereiken wat hij wil bereiken. Ja, je hoorde Geert Wilders, Joost Eertmans. en de broer van Pim Fortuyn, Martin. Het is nu aan staatssecretaris Teven om te beslissen. of Van de Graaf ook echt een frisse neus mag gaan halen. En als hij dat toelaat, heeft hij wel een nukkige baas. Want Frits Wester vroeg in de aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar. dit aan Mark Rutte. U bent weer het premier straks. en u wordt gebeld door uw minister van Justitie. en die zegt. Volkert van de G komt in aanmerking voor proefverlof. Daar ben ik tegen. Tegen? Ja, nou zegt u, minister, ik ben toch voornemens dat proeflof te verlenen. Dan hebben wij een groot probleem. Het is mij ondenkbaar dat deze man ooit proeflof krijgt. Dus dat is het einde van de minister van Justitie. Vanmiddag kwam Rutte nog even terug op die uitspraak. Uitspraak heb ik gedaan. Die ligt er. Dus u kent mijn opvatting. Maar het is nu aan de staatssecretaris om besluiten te nemen. Ja, het klinkt toch een beetje dreigend. Alsof je tegen je kind zegt, je moet zelf kiezen of je dat snoepje pakt hoor. Maar als je doet, sla ik wel met een voorhamer al je Playmobil kapot. Ja. Het is aan teven dus. Maar misschien kijkt Rutte, of misschien zelfs wel het hele kabinet... over zijn schouder mee. Ja, ga maar gelijk naar de dame hier aan tafel die er het meeste van weet. En jij bent ook voor ons even in de zaken gaan duiken. De regels ja. rond deze kwestie. advocaat Marielle van Es hebben het er nu natuurlijk over. Emoties zijn voldoende voorbijgekomen deze week. En nu willen we even de feiten kan, Deven überhaupt beslissen dat hij geen proeflof krijgt. Kijk, op zich is al besloten dat hij dat proeflof niet krijgt. Daar is hij toen tegen in bezwaar gekomen. Dat heeft hij gewonnen. Vervolgens is door de directeur met het Openbaar Ministerie... en de minister daarboven in beroep gegaan. En ook dat hebben ze verloren. En wederom heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing gezegd... zelfs bij een marginaal, een hele algemene uh, check van die beslissing... komen wij tot de conclusie jawel, hij moet dat proefverlof krijgen. En ik snap werkelijk niet deze hele discussie. En ik zal uitleggen waarom. Die beste man heeft 18 jaar gekregen. Daar kan je van vinden wat je wil. Het OM had toen levenslang gevraagd... en de rechter heeft er pagina's aangeweid... waarom ze toch kozen voor 18 jaar. Wij weten allemaal, 18 jaar is in Nederland 12 jaar. Tenzij je echt zwaar misdraagt in die bias. En dat heeft Volkert van de Geen niet gedaan. Dus die twaalf jaar, die eindigt mei 2014. Wat is dat over een half jaartje? Uh -huh. Over een half jaartje komt deze man vrij. Dat hebben we met z'n allen zo besloten. De rechter mag dat bepalen. En de hele discussie gaat erom of hij na aanloop van die datum mag kijken. Of als hij naar huis gaat, tot wat voor een he, onrust dat leidt. Of uh -huh. dat leidt tot wellicht ingrijpen van. De overheid naar hem toe. Of dat er misschien andere maatregelen worden getroffen. Want daar is dat proefverlof voor bedoeld. Resocialisatie. Ja. En dat gaat over een paar maanden. Waarin hij misschien een paar keer naar huis gaat. Alvorens hij echt de straat op gaat. En wat Teven dus eigenlijk wil. al dan niet met die hamer van Rutte. Achter in zijn rug. Is... <lacht> Spierballen laten zien. En dus er Komt geen dag eerder vrij. Nee, en dan dat hij in mei de straten wordt geflikkerd en er ja, ja, ja. helemaal niks geregeld is en dan. Kortom, dat is, dus die zeven maanden, die overbruggingsperiode, zeg ja, die is eigenlijk heel wenselijk. Maar toch nog even terug naar die feiten. Want van de week Nieuwsuur, daar zat Art van der Steur, Tweede Kamerlid voor de VVD. En die zei gewoon. Uh, overigens in discussie met uh, Bart Nooitgedacht, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtenadvocaten... En die zei: Het is aan Teven. Teven beslist dat. Dat zijn de regels. Maar jij zegt dus: Dat is helemaal niet waar. Nee, de, hij komt nee, sowieso vrij. Principe... Vri dat proefverlof kan hij nog wel iets over zeggen, volgens mij toch? Hij komt sowieso vrij. Mei ja, 2014. Dat, is, dat, staat vast. dat staat vast. Daar kun je niks meer aan doen. Dus we hebben het over een paar maanden waarin hij twee, drie keer misschien hooguit naar huis gaat... om te kijken hoe dat gaat. Of hij op dat adres kan verblijven... of dat er andere maatregelen genomen worden. Misschien moet hij wel van de overheid naar het buitenland. Kan ook. Dus daar gaat de discussie over. En even voor de duidelijkheid... het is in principe de directeur van de inrichting die dat beslist in bijzondere gevallen, zoals in Volkend van een G... mag de staatssecretaris... onder de verantwoordelijkheid van de minister... daarmee bemoeien. Mm -hmm. Maar die is al op de vingers getikt. Zeg, er is al gezegd. Maar maar Maria, het die gaat, gaat dit niet gewoon om het feit... Dat we, dat we opeens ervan schrikken... dat die man straks in mei 2014 buiten komt te staan? Absoluut. Daar gaat het volgens mij om. Het iedereen gaat dat is al lang proefverlop... in geslapen. Niemand denkt er meer over. Eén keer per jaar wordt Pim Fortuyn herdacht. Top. En dan hebben we het er allemaal over. Oh, wat erg was dat? En iedereen gaat verder ja, met zijn dagelijkse maar, maar, maar dingen. Maar nu, nu worden mensen opeens ermee geconfronteerd... Ja. dat in mei volgend jaar dat die man buiten staat. 18 jaar is 12 jaar in ja. Nederland. Ja, ja. Dat jij zegt, vindt iedereen nu confronterend. Wij moeten niet zo gevoelig doen. Dit is gewoon de, dit zijn de regels. Dit gaat gewoon gebeuren. En nu moeten we ook niet. Ja. Nee, nou, even een menselijke nood. Kijk, ik begrijp heel goed dat voor het gevoelen van de maatschappij het moeilijk is te bevatten dat je een politicus kunt vermoorden en daarmee misschien ook de toekomst van een land kunt beïnvloeden... en dat je dan na 11,5 jaar gewoon naar buiten mag. En dat snap ik. Hm. Maar ja, we hebben ook met z'n allen beslist dat de rechter daarover gaat. Dat is bij de rechtbank opgelegd, 18 jaar bij het hof opgelegd. Ja, sorry, maar dan is het klaar. Dan heeft het openbaar ministerie de, de, de, de, ten tijde van die voordeling... gewoon het om, niet goed gedaan. Als het te hoger had moeten ja, zijn... Ja, of hun ja. best gedaan, maar niet genoeg. Nee. Het gaat wel een beetje om dat het niet zoveel uitmaakt... of wij daar gevoelig over doen of niet... Want hm. ja, er, gaat, er, gaat, er, is, er is geen één mogelijkheid dat dit anders gaat lopen dan dat hij in nee, mei... 2014 gaat. komt hij vrij ja. en misschien gaat hij één of twee keer naar huis of niet. Ja, dat zal toch volk van degene een borst lezen. Uiteindelijk is er, is er, komt hij over een half jaar vrij. En is er, geen, is er geen uitzondering op, zijn er nog andere manieren waarop goed gedrag... Uh, zijn er nog andere manieren waarop iemand echt die 18 jaar of langer moet blijven zitten of zo? Nee, het sowieso niet. 18 jaar, dat kan niet meer. Meer dan dat, want de rechter heeft nee, gewoon oké, bepaald 18 jaar. En 12 jaar had gekund. Uh, ze hadden bezwaar kunnen maken tegen die 1 uh, ja, ja, derde, ja, en vrijheidsstelling. Alleen. Ja, dat is dus al beslist. Dat is al onderroepelijk. Daar, daar, op die beslissing kan hij terugkomen. Oké, okay, we, gaan, we gaan even nu dit naar... Want we horen zojuist ook Mark Rutte. Uh, die heeft zich daar nogal vastgezet in deze discussie. Ja. Want die zegt gewoon, ja, ik ga dat niet accepteren. Want uh, desnoods gooi ik iemand eruit uit mijn kabinet. En Teven zit er nu mee. Uh, Rolf-Jan, hoe schat jij dat in? Nou, hoe gaat dit uh, verlopen? Nou, hetgene wat echt lelijk is, is de rol van de politiek hierin. Uh, de, dat de procedures zijn zoals ze zijn. Dat is zojuist ook uitgelegd. Um, en daar is in dat rapport, daar staat dus, die, dat dus deze week is gekomen... nou, uh, de, dat er maatschappelijke onrust komt doordat die vrij zou komen... dat is te verwaarlozen. Dat is eigenlijk niet, uh, dat kunnen we niet verwachten, dus daarom is er geen... de maatschappij wordt niet ontwricht als hij op proefverlof gaat. Mm. Vervolgens gaan dan al die politici, die gaan enorm uh, zichzelf... Die, die, die gaan van alles schreeuwen, grote woorden gebruiken... Dus is CDA, PVV en uh, de VVD, want die willen natuurlijk law and order uh, profiel uitstralen. Vervolgens wordt het een hele rel daardoor... Nu kan natuurlijk Teven. Die kan nu wel zeggen van ja, maar nu wordt het wel echt maatschappelijke onrust. Want we hebben het een hele week over gehad. We hebben het er nu trouwens ook over. Daarmee kan hij dus. Maar daarmee kan hij niet ervoor zorgen dat die man niet in mei 2014 vrijkomt. Nee, maar wel dat proefverlof. Hij kan daarmee nou ja, wel. Maar ik wil even weten: kan Teven zich hier nog uitwurmen? Want ja, hij kan zeggen dat hij niet op proefverlof komt. Ja? Dan is het opgelost. En, en mag heeft... dat? Mag dat juridisch ja Marielle? Tot slot, want we moeten nee, naar het hoor, nieuws. dan we, kan hij weer in bezwaar in beroep. In feite heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing al gezegd... de minister en de directeur samen te zijn tot een verkeerde beslissing gekomen. Dat moet je maar opnieuw doen. Ja, maar dat is mij. We gaan er nog ja, even over verder mij. praten. Ja. Maar we gaan vooral luisteren naar het nieuws. De hoofdpunt van het internationaal. Radio 1. Van half tien met uh, Freddy van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 En Krol overweegt als bestuurslid actief te blijven voor 50PLUS, dat meldt RTL Nieuws. En volgens RTL Nieuws sluit Krol ook niet helemaal uit dat hij lid blijft van de Tweede Kamerfractie. Krol stapte vanmorgen op nadat een schandaal met pensioengelden bekend was geworden.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 Je luistert nog altijd naar BNN op Radio 1. We zetten zoals iedere vrijdag een punt achter de Nieuwsweek. Deze week doe ik dat met Arsena Supersat, Marielle van Essen, Willem Bos en Roel van Duin. De discussie is nog steeds gaande. Overigens kun je meedoen, hashtag BNN Today. Ook over Volkert van de G, laat maar weten wat je ervan vindt. Meekijken kan ook, dat kan via het fantastische knopje op Radio 1.nl. Daar zit webcam op en dan werkt het allemaal vanzelf. Graag naar Niemeijer, die kijkt naar mannetjes en voetbal. En niet zomaar, namelijk kampuurtwinten. De koploper van de Eredivisie tegen de nummer 12 Cambuur. één goaltje tegenmaakt. Twente staat dus op voorsprong. Maar dat is wel een krappe marge. En Cambuur probeert meer energie in de wedstrijd te stoppen de laatste minuten. Dan moet de passing wel goed zijn. Dat is hij nu niet. Want Tadic verdedigt mee aan de rechterkant. En ja, zo kan Twente weg met bijvoorbeeld aan de linkerkant van het veld Promes. Balletje naar Moktar. Dat is inleveren geblazen bij Almacrini. Combinatie met Bakker. Allemaal net op de Twente helft. Dan Lukoki. ja Een van zijn acties zou misschien de boel kunnen openbreken. Eén keer de achterlijn halen. Goede voorzet geven. Zoals bijvoorbeeld nu richting Hemmen. Maar op het hoofd getrapt van een van de verdedigers van, van Twente. In dit geval Andreas Bjelland. En dan is de bal weg. Komt hij vervolgens bij Koppers. Dan staat het even stil bij. Twente de linksback van Twente koppers naar voren toe, naar Moktar. Schot nog gezien van Rietsmaier een paar minuten geleden. Daar heeft Cambuur dan de pech dat zo'n bal in één keer uit de lucht geplukt wordt. Door de doelman van Twente Marsman. Anders had hem er daar misschien nog kunnen staan voor een rebound. Maar het voelt zo alsof er een gelukje nodig is. Een toevalstreffer voor Cambuur. Om uit deze wedstrijd nog een puntje te peuren. Het ziet er voorlopig niet naar uit. Maar met een klein kwartiertje op de klok wat extra tijd. En een 1-0 voorsprong voor Twente is het nog niet helemaal gespeeld natuurlijk. BNM Today zet een punt achter de week. Ja, verhitte discussies. En dan vergeten we helemaal plaatjes te draaien, eerlijk ja, Peton, En je hebt zoveel meegenomen. Lief. Ik had heel Doe veel meegenomen, hoor. Dat komt ook nog wel, hoor. Dat komt nog wel. Ik ga nu een, een, een, een plaatje draaien van een zangeres heet Naomi Pardiyama. En Naomi zingt al jarenlang overal en nergens bij mensen in het achtergrondkoor. En dat doet ze heel erg goed en heel mm -hmm. erg meer dan verdienstelijk. Uh, Jovanka was ook zo'n verhaal die altijd bij mensen in de achtergrond zong. Ja. En op een gegeven moment dacht: Nu ga ik gewoon toch eens mijn eigen werk schrijven. En dat heeft Naomi gedaan. En het heeft geresulteerd in volgens nog een EP met vier liedjes. En die wou ik je gewoon laten horen. I Got You, Naomi Pardiyama. One, two, one, two, three When today goes wrong I don't care Say I'm okay, oh, okay. What? moment Met haar band toerend door het land uh, in verband met de popronde hoorde je. Naomi, Parijama en I got you. We gaan naar uh, Roelof, want we gaan weer eens even een goed onderwerp bespreken van deze week. Punt achterzetten, en dat wordt. Nou, uh, we beginnen met het feit dat het alweer oktober is. Je vergeet het bijna, de tijd vliegt, hè? Mm -hmm. En uh, dan weet je het ook wel weer. Drie kwart van de Nederlandse clubs is dan uitschakeld in Europa. Je krijgt seksistische folders van de Bart Smit in de brievenbus. En het is tijd voor de jaarlijks terugkerende discussie. Zwarte Piet, is dat nou een racistisch fenomeen of niet? Dit jaar wordt in Amsterdam die discussie nog wat feller gevoerd dan andere jaren. Daar staat de intocht zelfs op losse schroeven. Omdat er officiële bezwaren zijn binnengekomen tegen een vergunning voor dat evenement. Initiatiefnemer is kunstenaar en activist Quincy Gario. die al langer een strijd levert tegen het fenomeen Zwarte Piet. Het moment dat het zoveel mensen kwetst. en dat het zoveel mensen uh, uh, een excuus geeft om racistisch te zijn en racisme voor te laten okay. leven... zonder na te denken over wat ze doen, terwijl ze wel de geschiedenis weten. Dan, dan heb okay. je te maken met het feest dat het niet meer om z'n gaat. En het is serious business, hoor, want over twee weken... is een openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie... van de gemeente Amsterdam over deze zaak. Ja, laten we eens even een rondje maken hier. Uh, Rolf Jan, vind jij dat het, kun, dat het nog kan in deze tijd, Zwarte Piet? Nou, ik zou zeggen, gezegend is het land... Uh, dat zich ieder jaar zorgen kan maken over uh, discussies als deze. Uh, ieder het jaar zijn is... hele chique woorden, maar ja, de vraag was eigenlijk heel simpel. Ik heb er eigenlijk vind je niet dat zin... moet kunnen of niet? Ja, ieder, ik, ik, ik, ik moet zeggen, ieder jaar komt deze discussie op... en dan ben ik mijn mening aan het vormen... en dan 6 december, dan weet ik eindelijk wat ik ervan vind... en dan is dat weer voorbij. En dan, ik ben nu alweer Rolf Jan, vergeten, ik vroeg ik om je voor... mening. Ik ja, heb geen idee. Het ja, ook, Erik Bartom, die zat al een beetje te schudden met zijn hoofd. zag Ik heb was dat. Ik uh, heb probleem Als jij gewoon goed uitlegt hoe het zit, dan is er allemaal niks aan de hand. Gewoon zwarte pieten houden, dus. Ja. Uh, Willem? Ik ben het met Quincy eens. Jij vindt dat het niet kan? Ja, ja, ja. ik vind het een, een achterlijke traditie geworden. Ik vind dat het weg moet. Ja, het moet weg? Ja. Marjelle? Nou ja, weet je, ik ben ermee opgegroeid. Uh, dus in die zin heb ik daar wel nog wat nostal nostalgische gevoelens bij. Alleen, ja, ik ken geen achtergrond waarbij een slavernijverleden speelt. Dus ik heb ook wel, ja, in die zin, oren naar de mensen die er wel echt aanstoot aan nemen. En ik vind het moeilijk, want ik denk, ja, laat ons gewoon die traditie houden. Het is er heel onschuldig. Mm -hmm. Maar als mensen daar moeite mee hebben, ja, dan denk ik dat we er toch maar eens een keer met z'n allen over moeten praten. Maar ik zeg niet per se ja of nee, het moet weg. Dat heet de hete polderoplossing, Asna? Nou... <lacht> uh, ja, weg. Weg? Zeker. Overtuigd? Ja, ik vind het ook gewoon echt racistisch. Jij en... bespreekt dit volgens mij regelmatig op Funnix ook. Uh... Uh, want dit is wel een onderwerp dat daar ook al regelmatig voorbij komt. Ik. Ja. Wat, ja maar is, ik wat is de stemming? Dat... Nou ja, ik bedoel zeker... al Kijk, uh, wij, wij hebben natuurlijk een gemengde groep van mensen. Allemaal verschillende culturele afkomsten. En dan merk je ook dat zij... Uh, uh, zij vatten dat ook racistisch op. En dat is ook gewoon zo. Want Zwarte Piet is niet zwart omdat hij door de schoorsteen komt. En jij zelf? Wat ik zelf... Hoe vat jij het zelf op? Um... Nou, ja, zelf, ik ben Hindoestaans, dus ik, het is niet dat dat echt op mij slaat. Maar ik heb heel veel vrienden in mijn vriendengroep... die bijvoorbeeld wel van Creoolse afkomst zijn. Ja. En uh, ik heb zoiets van, waarom moet Zwarte Pieter zijn? Want je hebt, uh, het, is, het, het, het, het, het komt uit het slavenverneden. En dat is ook gewoon zo. En je kan niet zeggen tegen mensen van... joh, je overdrijft of wat dan ook, doe niet zo. Dat is, dat is het niet. Hm. Ik vind dat je dat serieus moet nemen. Want het komt ook daar vandaan. Want we zetten de Sint ook niet met een uh, witte doek op zijn hoofd... zeg maar, op het paard omdat uh, kinderen dat toch ook niet snappen, zeg maar. Want maar daar deze discussie mee. komt elk jaar vroeger. Net zoals de pepernoten. Uh, het is nu een, een bijna de zomer, voelen we nog. En het is al, ligt alweer op tafel. Ja. Betekent dat het ook echt wel uh, ernstig wordt? Dat mensen er gewoon steeds meer aanstoten aan, nou, uh, aan? Wat aanheden? ik raar vind, want de, de hele media die, die, dat, dat speelt ook een rol. Dat daar zoveel aandacht voor komt of meer moet komen. Omdat uh, op den duur dan word je praktisch wel gedwongen, denk ik. Want er is wel heel veel aandacht voor de, die Bart Smitpolder. Uh -huh. uh, dat meisjes met een bezem zitten en... Uh, en, en jongens die piloot willen worden. En dan kom je elk jaar uit op dit onderwerp. Want dat gaat ook over kinderen. En dat wordt, uh, daar wordt, wordt veel te weinig aandacht het, aan besteed. Het is ook een beetje een ergerlijke neiging. Dat mensen elk jaar zeggen, oh nee, niet weer deze discussie. Alsof, ja. alsof de discussie vorig jaar uh, afgerond is. Weet ja. je? Het is. Het is nog steeds een achterlijke traditie. Dus ze moeten het er nog steeds over hebben. Ja, en ik bedoel Zwart, Zwarte Piet. Wat is Zwarte Piet? Ja ze, ja, ze zijn zwart en ze hebben rode lippen. en Ze een hebben een, gouden ja. oorbellen ja. en ze hebben kroeshaar. En het is het, het knechtje inderdaad van, van Sinterklaas. Sinterklaas. En daarmee zet je kinderen aan tot racisme. Nee, nee, nee dat, ga, dat is Dat is. zegt nee, Quincy nee, net letterlijk. Nee, nee. nee maar dat is helemaal niet wat mensen... Wacht, oh, even, oh, oh, wacht even, Willem. Oh, oh, oh, ik weet niet of je net gehoord hebt wat Quincy zegt. Quincy nee, zegt, deze traditie van Zwarte Piet zet mensen aan tot racisme. Sorry, maar dat vind ik echt een aperte onzinnige onwaarheid. Ik zeg niet dat mensen aanzetten tot racisme. Maar ik zeg inderdaad ook niet dat met een witte piet puntmuts op je hoofd en met een aan je arm... op een kinderfeestje rondlopen... maakt die kinderen ook niet racistisch. Ja. Maar dat is wel raar. Dat is ja. Voor mij, ja. Ja, maar Dat is wel zo. Maar ik, ik heb het ook niet over dat ik het me eens ben... met die uitspraak van, van wat die zegt. Dat je kinderen racistisch maakt. Dat is het niet. Het moet gewoon worden afgeschaft. Wat mij betreft, omdat uh, uh, volwassen mensen... daar aanstoot aan geven. Want kinderen, ik, ik bedoel, ik heb ook... Eens, uh, dat ik stond daar niet bij stil als kind zijn. Ik wist niet dat dat racistisch was. Dat weet ik nu pas. En ik vind het jammer dat ik dat niet... Laten we de roze kleur geven. Is het dan maar, opgelost? Maar ja, nee. Ik wil, ik, ik wil, op wil even naar nee, Daar gaat de bond van varkens er tegen in, uh, ja. Ja, nee, nee, nee, maar weet je, daar is geen oplossing voor. Je nee, moet kijk, gewoon dat hele zootje even, afschaffen. Even Marnella van Essen, Jij bent de advocaat. Uh, uh, die Quincy is met een juridische stap bezig, feitelijk. Want hij heeft gezegd, uh, we willen de vergunning voor die intocht in laten trekken. En dan baseert hij zich op het feit dat het op gespoene, gespannen voet staat... met een nota buiten evenementen die verordeneert... dat evenementen moeten bijdragen aan het innovatieve... en creatieve imago van de hoofdstad. Uh, kun je daar een, een zaak van maken? Ja, alles kan. Ik bedoel, betalen een advocaat en die gaat met je mee. Weg Zijl Amsterdam moet ook nog afschaffen. Dan Ik ja. vraag je natuurlijk of er, haalba of er haalbaarheid in deze ja. zaak zit. Kijk, het is, het is een jarenlange traditie... Uh, en de discussie gaat niet zozeer over de vraag... of het nou wel of niet een creatief evenement is. Mensen vinden het Nou, de vergunning is uitgegeven, ja. zegt hij. De vergunning is uitgegeven voor evenementen... die bijdragen aan innovatieve en creatieve imago van de, van de hoofdstad. Ja, ja daar, daar heeft hij misschien een punt. En hij wil daar dus die vergunning laten voor intrekken. Ja, en dan daar heeft hij misschien een punt. Doorgaan. Misschien moeten ze dan een andere vergunning aanvragen... en dan heb je straks weer dezelfde discussie dan ik is het 2014. Een, ik heb een hele, hele uh, uh, uh, fanatieke vrouw thuis... die deze discussie ook totale onzin vindt als Surinaamse zijnde. Uh, dus er zijn ook wel al Surinaamse die daar helemaal geen aanstoot aan nemen... en denken, ja, weet je... Pfft. Ja, maar, toch is daar, ja, maar als waarom zou je daar ik... wel naar luisteren? Nee, en, en, nee, maar ik luister naar allebei. Maar luister, het is ook heel simpel. Hè. Op het moment dat inderdaad de discussie zo zou zijn... dat het inderdaad de, uh, uh, uh, uh, uh, dat blijkt dat het een overgrote gedeelte van de mensen denkt... nou, het kan wel weg... Dan gaat het weg. Heel simpel. Weer maar ik vind zot. dat je er wel iets tegenin mag brengen. Ja, toch? ja, natuurlijk. Maar het is wel zo dat je inderdaad niet het mandaat van uh, Surinaamse mensen nodig hebt. om te kunnen bepalen of iets racistisch nee, is. Nee, maar het wordt wel gebruikt vanuit de Surinaamse. vanuit het Surinaamse. Ja, ja, ja, ja, ja. Van, ja, ja, ja, wij worden. Ja, ja, nee, ja, terug, ook, ja, ja. het is logisch. Ja. Maar de andere kant bestaat dus ook, snap je? Ja, Goed, nee. Dus. Okay. Uh, wij gaan het er niet vaak eens raken hier vanavond. maar dat is ook een beetje de bedoeling eigenlijk van deze tafel. Uh, we gaan naar iets heel belangrijks. Nou, voetbal! Kracht nog niet, hoe staat het? Slotminuut Twente leidt nog altijd met 1-0 op bezoek bij Kambuur. Wel een schot zojuist met de linker van Rietsmaier. Van een meter of 18 geschoten was vanaf de rechterkant met links ingedraaid. Ja, rechtaf op Nick Marsman. Als er dan een keer wordt geschoten door Kambuur, dan is het zo'n schot wat er wel gevaarlijk uitziet. Maar wat in de praktijk niet zo heel gevaarlijk is met een zwakke opening denk ik. Bal veel te hard op links richting Moktar. En daar is Nienhuis buiten zijn op gebied. De doelman van Kambuur. Bal gaat naar voren toe. Komt terecht bij Brands, de invaller. Raakt de bal kwijt. En Twente had dit al lang en breed moeten kunnen uitcounteren. Maar dat heeft de ploeg van Michel Jansen verzuimd. Met Rosales nu aan de rechterkant. Drie minuten extra tijd. Het is nog altijd geen uitgemaakte zaak. Dat Twente hier vanavond drie punten ophaalt. In een zwakke wedstrijd van eigenlijk twee kanten. Maar als je met name kijkt naar de kwaliteit van FC Twente. Verwacht je toch veel meer. Ik zei al eerder als dit zo blijft. Is het een hele klinische overwinning van FC Twente. Dat dan achterover kan gaan leunen dit weekend. En in ieder geval weet dat het normaal gesproken. Koploper zal blijven. We zitten in de extra tijd. Cambu staat achter tegen Twente met 1-0. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Ja, uh, Erik, we gaan eens dus even een plaatje de eter in gooien. Ja, denk een maar. plaatje wat je denk, die je denk ik niet zo heel snel op Radio 1 oh, zult ok, horen. Gaan hey, we het vervelende dingetje doen? Ga het vervelende? Zit je al ja. de hele avond te doen? Dit? komt hier? Ja, Komt-ie. Uh, er is al een, een groot deel van Nederland die nu gelijk weet over welke plaat het gaat. Uh, het gaat over het album... Van de jeugd van tegenwoordig, inderdaad. Ja, die vervelende. Dat is die vier gasten die, uh, die uh, plaat na plaat maken... waarvan je van alles kunt vinden. En deze heb ik van voren naar achteren... en van achter naar voren en van voor naar achteren gedaan. Ik vind het een wereldalbum. En ze hebben dus een boekje gemaakt als je het open doet. Als je het open doet, ja. dan zit de cd en dan krijg je... Want dat is de titel van de plaat. Het ontregelt, het wordt nergens gezellig. Het is naar en het is soms potsierlijk ook in zijn aanpak. Bas Bron krijgt synthesizer solo momenten van 19 minuten per liedje. Een beetje af en toe dat je denkt: hou eens op! Maar juist, is van een goede plaat. En daarvan draai ik mijn favoriet: Space Coyboys. Met de regen in mijn hoofd, dwalen door de ruimte en de tijd. zwevend in de stroboscoop, ik zie in mijn life. Op vakantie in mijn sier. Standje op de pier, in een vaker van façades, toch smaakt het zo weer. Alien kijk naar nou, omringd door lijken. Zombies en wijven, ze willen me bijten. Niet meer te begrijpen, niet meer te bereiken. Was al lang weg, ah, doe maar lekker kijken. Oude, oude space, was er al geweest. Deze de planeet blijft, hartstikke scheef. Zelle constellaties, kosmische scheef. Je denkt dat je wat wijk lijkt, maar kosmische rijk. The judgment is clouded. I throw my author back. I'm on the trailer on a power. Uh, bus, bro, sah heat nick, cowd and leave beyond the Ik Ben op mijn cosmonaut shit the still, de the still, that the still to start the house. Well, Daisy bella, bpm's die hook bij de nacht. Hey, speed off the Boomer, Hit man op mijn break star. Hik mm. harder than the leaf bar. Space de hemel 1 Astronauten outfit van Hades Le Mane Shine als een godvergeten edele steen Electroma, GFT nummer 1 Deze millennium valkes, was van je Star Trek Run je Kessler in minder dan 4 barseks Rodeo robot, bitches op de barseks Obi-Wan, yo Supernova voor je knaargek Getty up, getty up, getty up, getty up, getty up Get it out. Space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, En zo eindigt hij de laatste minuut. Och man, en de, die Bas Bron heeft ook weer een paar beats ge gemaakt. Geweldig, uh, de jeugd van tegenwoordig wordt hier een space boy. Ze staan op twee, volgens mij, hè, nu. Ja. Achter kinderen voor kinderen, ja, toch? Precies. Klopt dat, ja. ja dat Goed, is Goed, Goed, het is uh, het einde van de week. Ook uh, bijna het einde van de uitzending. Dus tijd voor de laatste punten van deze week en de uitzending. off. Welk programma wordt de opvolger van onder meer... Avro's Dagboek van een herdershond en zeg Dat weten we op 18 oktober. Dan wordt de televisiering uitgereikt. Deze week kregen we al wel de genomineerden te horen bij de AVRO, maar bij RTL Boulevard. En gebeurt dat eerlijk? Jawel, er is een notaris. Yo. Dat wordt billenknijven in carré voor de cast van gescheiden Serie Divorce, de acteurs van Flikker Maastricht en de makers van Wie is de Mol, hoewel die de spanning wel gewend zijn, want het is hun zevende nominatie. Ja, ja het duurt maar daar bij dat bij programma. Nou, dan gaan we hier maar eventjes een klein stemrondje doen um, in de categorie. Wat is dat programma? Divorce, Flikker Maastricht en natuurlijk Wie is de Mol? Divorce. Uh, uh, uh, Divorce? Ja, ik ook, die Vorst. Vorst? Alle drie nog nooit gezien. Oké, okay. ja, ja, dan mag je niet mee. Maakt dan. mij ook niet uit. Dan mag je niet Oké, okay. naar nou, Erik beslissen. Flikker Maastricht, natuurlijk. Ja, ja. Okay, okay, okay. Ik weet niet waarom. Angela Schrijf, ja, om Angela Schrijf. Dan ben ik ook nee, voor Flikker Maastricht. Ja. Ja. ja, ik hoop. zie ja. wel. smaakt Het is toch geen stemmen, dit. Maar goed, we gaan naar TV-Man. En dat is opvallend, hè, dit jaar. Want er zit Art Royakkers bijvoorbeeld bij. Die is volgens mij nog nooit genomineerd. Jeroen van Koningsbrug al wel. Die heeft hem ook al een keer uh, gewonnen. En Johnny de Mol ook. Ook een, uh, ja, toch een beetje een rookie in de TV-Mannenwereld. Uh, nou, roept u maar. Uh, ik zou zeggen Jeroen van Koningsbrug. Maar die heeft hem al gewonnen. Zei, zei. Ja, twee keer volgens mij. Dan doe ik gewoon eens Johnny de Mol. met ah, ik dat oh, leuk oh, voor oh, hem zou oh. Nee, Maar dat wilde ik al. Je stemt weer mee. Nee, Ik, zou, ik wil Johnny de Mol altijd heel graag haten. Maar het lukt me maar niet. Ja, ja. Ik zet ja. Ja. Okay. gewoon een sympathieke gozer. Ja, okay. ja, Johnny. Zo, Johnny. Het gaat goed jongens. En dan tot slot. Want het zijn belangrijke zaken. Chantal Jansen, Linda de Mol en Wendy van Dijk. Ajna? Ja, We hebben geen drie andere vrouwen, geloof ik. En deze zijn genomineerd, dus je ja. moet je het helaas mee doen. Uh, hmm. Ik weet het, dat maakt niet uit. Nee. Chantal Jansen. Chantal Jansen? Die, die is grappig, volgens mij wel. Oké, okay, wat ja. jij wilt. <laughs> ja. Marjelle? Linda de Mol. Linda de Mol? Ja, ik heb ook, ik, ik heb ooit... Chantal Janssen die schijnt in het echt geweldig te zijn. Nou, het... <grijg> <grijg> Hoe doe je dat echt? Ik ja. weet niet wat jij bent. Ik heb ben er nooit, ik ja. in in nog nooit ontmoet. Maar iemand zei laatst, zeg maar, ik heb Chantal Jans ontmoet. Dat is de leukste vrouw die ik ooit heb heb. Dus daar baseer ik. Oké, okay, nou, dat dan lijkt <grijg> mij heel belangrijk om je stem te bepalen. Goed, uh, nog belangrijkere zaken. Voetbal. Ja, de nare momenten zelfs. Een paar minuten lang duurde het euforische geluk dinsdag. Een paar minuten lang ging er een wolk van geluk en liefde boven de Dam. Het Museumplein. Eigenlijk boven heel Amsterdam, tot dit moment. Matrix kiest positie, Balotelli gaat liggen in het strafvolgebied. Oh, hij geeft dan, hem. Hij geeft een penalty, ja, omdat Van der Hoorn Balotelli zou hebben weggetrokken. Dat zal toch niet waar zijn zeker? Ja. Van der Hoorn ja. krijgt geel en de bal gaat op de stip. Kijken in de herhaling. ja natuurlijk het is, is dit geen strafschot. Het is andersom. Het is een schandaal. Daarom van Balotelli. Hij schiet, en hij schiet hem erin. Hij schiet hem ervoor, hier nog in ook. Wat is dat? Ja nou <hijen> krijgt de tranen weer in de ogen, zie ik. En Malcolm staat weer met beide benen op de grond. Het werd 1-1 bij Ajax, Asimilan. Milan. En ja, daar hadden we eigenlijk van tevoren ook wel voor getekend. Maar toch, op verjaardagen ging het deze week niet over Syrië, 6 miljard bezuinigen of het nieuwe programma van Geer Goor. Maar over de vraag, was het er nou eentje? Nou, we hebben een advocaat aan tafel die er hele kantoor vanmiddag aan het werk heeft ja, ja, ja, ja, ja. om dit uit te zoeken. Ja, dit mag ik zo vertellen. Eerst naar Ajax, naar Superstad, ja. want jij bent een ongelofelijke ajax net uh, ja. toch? Ja, ja. Hoe was die laatste minuut? Het was geen penalty. Nee, maar de laatste minuten bij jou thuis. Omschrijf eens even wat er gebeurde bij jou thuis. Ik was alleen thuis. Oh. En uh, toen was ik ontzettend blij en alleen maar gillen. Dat duurde maar twee minuten. Want uh, toen kwam dat uh, toneelstukje van Balotelli. En uh, toen was ik weer intens verdrietig. En toen dacht ik, oh, voetbal fuck echt met emoties. Weet je wel, dat is eigenlijk niet goed. En uh, ja, toen was het dus die 1-1. En toen was het meteen een, een kutavond. En, uh, hè? en wat doe je dan? Uh, twitteren. Oh. Heel je, veel. Het, uh, nieuw, het ja. nieuwe vloeken. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. En, en heel veel schelden overleggen. en overleggen. En ik vind het heel fijn dat iedereen dan ook naar mij terugstuurt. Van het was inderdaad geen penalty. Voel je een stukje beter. Ja, ja. Ja. Nou, dan zullen we dat dan, die, die vraag toch maar even bij de juristen uh, op het bord gooien. Ja, nou, dat hoeft niet. Ja, ik zag allemaal foto's met aantekeningen, met pijltjes. Je hebt er echt serieus een analyse van gemaakt, Ja, ik vind het eigenlijk heel erg. Want... Tijdens de wedstrijd zat ik gewoon lekker mijn weekendje bij route plannen. Maar goed, ik begreep dat jullie vanavond dit onderwerp gingen houden. En dacht ja, weet je. Heb je gewoon iedereen aan het werk gezet? Serieus? Ik denk, ik zo weinig mensen... opdracht in kantoor. Dat je nee, hier tijd vooruit? Nee, ik, ik dacht, ik moet hier toch wat zinnigs over zeggen. Het was lastig. Maar ik heb de regelgeving bij de KVB erop nagekeken. Regel 12 gevonden. En ja hoor, ik heb gezien dat inderdaad, als je een tegenstander vasthoudt... Ja. je een directe vrije schop krijgt. En toen hebben we toch wat screenshots gemaakt. <lacht> en ik zie daar inderdaad... toch echt iemand... Andermans shirt vasthouden. Dus... Nou ja, ik weet niet. Misschien willen anderen erop reageren. Maar ja, ja dat is ja. in mijn optiek als jurist toch een vrije trap. Dit zijn de reglementen van de KNVB. Was, wat was het voor wedstrijd, jongens? Nou, er hing wel wat van Het viel dat onder de KNVB-regels. Nee, maar het er hing wel wat vanaf. Dus ik vond, het, ik vond, het, ik vond hem ja. wel makkelijk gegeven, eerlijk ja, gezegd. En daarbij komt, hij had niet hoeven vallen. Want als iemand jou zo vastpakt, dan hoef je niet te vallen. Nee, wat enkele vasthouden is al genoeg, hè? Even, ja, okay. regeltjes ja, ja, ja, ja. Maar als je kijkt naar het duel en weet dat Balotelli gewoon standaard valt... als je maar heel even aait of wat dan ook. Of heel even... Kijk ze nou een kruis... je niet eens nee? van die schaatspakken moeten nemen. Ja. Ja. Ja. We ik um, ga u allen danken. Marjelle van Essen, Willem Bos, Rolf Jan Duin en naar Superstad. Ja, Voor jullie komst hier. Het was uh, heel fijn dat jullie er waren. Ik wens jullie veel prettig plezier dit weekend. En ik uh, zometeen Ronald Boot hetzelfde eigenlijk. Met NMS Langs de Lijn. Prettig weekend. Iedere een mooie break, pmn 2 zet een punt achter de week. Dus het was geen. Als nou, het was geen penalty. Asna, nou, ik begrijp het, was dat het geen penalty was. Nee, hey, Wimfried, ik kreeg het in mijn oortje dat uh, Caries van Houten en Kees van Nieuwkek hand in hand over de rode loper zitten. Ja, uh, ja, dat, dat is het nieuwste koppeltje, hè? Dat is officieel. Ja. Huh? Kindelijk leuk. leuk. Ja, ze zei van de week nou. al, oh, het is Kees. Ze, zei, hij heet Kees. Dus hij is meer van mijn leeftijd. En hè? van Nieuwkerk. Van Nieuwkerk, junior is het. Hè? Kees, van ja, 5, 6, 20 of zo. Ja, yeah. hij, heb ik trouwens in het ah, mooie leeftijd, veel ouders hey. mensen niet hebben. Sam, Het Wilhelmina kinderziekenhuis bestaat dit jaar 125 jaar. Hoe is het met Sam? Uh, ja, dat gaat. Okay. Mooie aanleiding om te gaan kijken hoe het toegaat... in dit oudste kinderziekenhuis van Nederland. We moet even tekenen leven geven? En dan mag ze daarna weer snel verder slapen.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 Dit is Radio 1...